11 uur, Mark Hokke met het NOS-journaal. GroenLinks heeft een aantal wijzigingen bedacht voor de inlichtingenwet. Die wet geeft de inlichtingen- en veiligheidsdiensten AIVD en MIVD... meer bevoegdheden om digitale informatie te verzamelen. Op 21 maart, tegelijk met de gemeenteraadsverkiezingen... is er een raadgevend referendum over die wet. Als een meerderheid tegen de inlichtingenwet stemt... moet er volgens GroenLinks een alternatief klaar liggen. Daarin zou moeten staan dat er niet meer informatie mag worden verzameld... dan strikt noodzakelijk...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 Willen we nou de geschiedenis gaan typexen? Willen we gaan ontkennen waar we vandaan komen? Het draagt alleen maar bij aan verdeeldheid, zegt Knops in de krant. In een flat in Maastricht is maandag de in Irak geboren jihadist Mohammed G. opgepakt... en wordt verdacht van betrokkenheid bij een geweldsmisdrijf. Het Openbaar Ministerie bevestigt een bericht daarover van de Telegraaf. Volgens een woordvoerder van het OM heeft de arrestatie... vooralsnog geen relatie met terrorisme... De man zit vast en mag alleen contact hebben met zijn advocaat. In Amsterdam is een deel van de kademuur van de Nassau-kade weggeslagen. Het gebied rond de kade is afgezet en hulpdiensten zijn aanwezig. Een deel van de stoep is weggeslagen, waardoor is nog onduidelijk... maar op beelden is te zien hoe het water met grote kracht de gracht instroomt. Het weer in het noorden is het koud en vrij zonnig. Elders komt veel bewolking voor, maar het is wel droog... Het wordt min 2 in het noorden tot lokaal plus 6 graden in het zuiden. Later op de avond en vooral vannacht valt er opnieuw winterse neerslag... waardoor het glad kan worden. Dan morgen is het vaak droog, schijnt soms de zon. En de temperaturen blijven dan ruim boven nul. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. Er staat één file en dat is op de A15 van Gorkum naar Rotterdam. Tussen Hardingsveld Griesendam en Sliedrecht 4 kilometer.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 Peace! Goedemorgen, u dacht misschien, waar waren ze nu toch... die jongens en meisjes van de taalstaat, dat zal ik u zeggen. We hebben tijdens de Olympische Winterspelen... in de diepe dalen van het internet podcastgoud gedolven. Daarin maakten we de taalstatus op van Sylvia Witteman... Henny Vrienten en Jessica Deurlacher. Mocht u nu zeggen, waar zal ik tussen al die radioprogramma's door... nog eens naar gaan luisteren, probeert u dan die podcasters. Dan hoort u een tekenend gedicht van Gerard Reven. Dan komt u erachter waarom Henny Vrienden zo van Ernst Jans houdt. En waarom de zaak 40. Van Harry Moelisch. Zo'n machtig, verpletterend en ook verschrikkelijk boek is. Zomaar als u tijd heeft. NPO radio 1.nl/de taalstaat. U kunt dat natuurlijk ook allemaal niet doen. Misschien heeft u er gewoon geen tijd voor en ach. Een potje radio blijft natuurlijk ook altijd de moeite waard. Welkom in de taalstaat.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 Alleen zijn met de golven, want niemand mocht ermee. De wind in de zeilen, alleen doen wat je wil. Maar de natuur heeft ook haar wetten, je ligt al weken stil. een grens, ik doe nooit meer zoveel water bij de wijn. Nee, nee, nooit meer zoveel water bij de wijn. Ja, dat dacht ik heel mijn leven en zo werd het al maar later. Ik heb heel veel toegegeven en zo werd mijn. Zijn. Ik wil nooit meer dat gevoel van iets te moeten. Ik wil nooit meer de man van jou en name zijn. Ik ben een heel bescheiden mens, oké, okay, maar alles heeft zijn grens. Ik doe nooit meer zoveel water bij de wijk. En nee, nou jij. Nooit meer zoveel water bij de wijn. Ah, nooit meer zoveel water bij de wijn. Gisteravond was het een full house in Carré. Traden de vreemde kostgangers op Henny Vrienden. Um, Boudewijn de Groot en uh, George Koijmans was een feest. En dit zongen ze ook waterig bij de Wijn van hun tweede album Nachtwerk. Dit is de taalstaat. Drukten van belang komen en gaan weer. De grenzen staan wijd open. Thomas Lieske komt er. Hij spreekt over zijn nieuwe boek... De Vrolijke Verrijzenis van Arago. Dat is net al besproken in uh, Nieuwsweekend. Van de eerste kandidaat voor Beste Leraar Nederlands... in Nederland en België komt op bezoek. Zijn naam is Thomas de Bruin. Hij is docent op het Pax Christi College in Druten. Digitaal staat het onderwerp waar vandaag iedereen het natuurlijk over heeft. Ja, welk onderwerp zou dat nou zijn? We worden weer domweg gelukkig in de taalstaat. Samen met u maken we een poëtische plattegrond van Nederland. Gideon Samson komt op bezoek. Hij schreef het kinderboek ZEP. René Appel bespreekt de TNA van Olympisch schaatskampioen Kjeld Nuis. Taaloket gaat weer open, dit keer met Lideke Roos van Onze Taal. Er zijn vergeten worden. Er is een week dicht en er is schaatsen. De WK Sprint wordt verreden in Changchun in China. En zometeen worden we bijgepraat door Walter Tempelman... Het laatste taalnieuws. Ja, en nieuws hebben we. Over enkele ogenblikken hoort u wie dit jaar de grootste vertaalprijs van Nederland, de Martinez-Nijhoff-vertaalprijs, krijgt. Aan die prijs, die sinds 1955 door het Prins Bernhard Cultuurfonds wordt uitgereikt, is een bedrag van 35.000 euro en de Martinez-Nijhoff-vertaalprijs penning verbonden. Goedemorgen, Maarten Ascher. Goedemorgen. U bent voorzitter van de jury van de Martinez-Nijhoff Taalprijs 2018. Wilt u voor ons onthullen wie de winnaar van de Martinez-Nijhoff Taalprijs 2018 is? Dat wil ik heel graag. De beslissing was enerzijds moeilijk omdat er zoveel fantastische vertalers in Nederland werkzaam zijn. Maar hij was anderzijds toch ook weer makkelijk omdat de winnaar. De laureaat die we hebben uitgekozen, al uh, vier decennia op het allerhoogste niveau... en met een grote, breedte uh, vertalingen vervaardigd, ik mag zeggen, uit het Frans. Uh, haar naam is Zane Holierhoek. En zij heeft uh, uit de 18e, de 19e en de 20e eeuwse literatuur tot en met heden... Uh, schitterende vertalingen geleverd van uh, zeer uiteenlopende auteurs... ...zoals Montesquieu, zoals Michel Tournier, zoals Marie Diaille. En daarnaast, uh, en dat is tot slot ook een belangrijke overweging geweest... ...heeft zij zich ook enorm ingezet voor het vertalerschap... ...voor jonge vertalers en als ambassadrice voor alles wat er aan moois in de Franse taal geschreven is. Ja, Jeanne Holyroek is hier in de studio. Mevrouw Holyroek, van harte gefeliciteerd. Ja, dank u wel. Met, met deze geweldige prijs. Nou, u heeft de voorzitter van de jury, uh, meneer Ascher, gehoord. Hartelijk dank, meneer Ascher, dat u even aan de telefoon wilde komen. Uh, wilt u ook mijn gelukwensen overbrengen aan nou, Jeanne Holyroek? Ze zit hier in de uh, studio, ja, en, dus en, ik zou zeggen, doe het rechtstreeks. Jeanne, Zane, van harte gefeliciteerd. Het wordt je door de hele jury zeer gegut. En veel plezier ermee. Bedankt, Maarten. Bedankt. Ja, ja. Okay. Nou, uh, uh, mevrouw Holyhoek, dat is leuk, hè? Uh, Om zoiets mee te maken. Uh, uh, u krijgt de prijs voor zowel uw vertalingen hebben we zowel gehoord... zowel literaire ook als uh, filosofische werken. Wat is het grote verschil nou tussen beiden? Um, dat filosofische, dat ben ik steeds meer gaan doen. Um, omdat ik het um, moeilijker vind en vooral het moeilijke zit dan in het uh, interpretatiestadium van de tekst. Een, uh, een roman kan ik nog wel uh, tamelijk vlug begrijpen, maar bij filosofie uh, moet ik voor mezelf gaan parafraseren, nadenken enzovoort. Dus het is dus meer een uitdaging om dat woord maar weer eens te gebruiken. Ja, dat gebruik ik nooit. Dat nee? woord. Vindt u dat een verschrikkelijk woord? Ja, ja. ja ik eigenlijk ook. Ja. Maar, maar ja, ik dacht, maar, toch, ik dacht ja, toch, dit het, het is het. Het is hè? geen ander woord voor nee. Het is een uitdaging. Ja, ja, ja. En ja. een steeds grotere uitdaging. Ja, ja. Maar ja. Uh, noemt u eens een filosoof die u vertaald heeft? Uh, nou, dat is heel gevarieerd. Ik heb bijvoorbeeld uh, Descartes vertaald. Mm -hmm. En uh, uit de 18e eeuw Montesquieu, wat net genoemd werd. En uh, Voltaire, uh, Henri Bergson heb ik vertaald uit de begin 20e eeuw. En op dit moment ben ik al twee jaar, geloof ik wel, bezig met um, Michel Foucault, uh, L'histoire de la sexualité. Ja. Dat is het moeilijkste, de grootste uitdaging. Oh ja, die laatste? Ja. Ja, ja waarom? Ja omdat, um, ja, ja, omdat hij zo... Um, toch gecompliceerd formuleerd. Ja. En ook al maar door... terwijl hij schrijft in, uh, in dialoog is met zijn tegenstanders. En dan zit je soms zo lang de, de argumenten van de tegenstander te verwoorden... dat je denkt dat het... dat je even niet oplet en denkt dat het zijn argumenten zijn. Nou, u heeft in ieder geval duidelijk gemaakt dat u dit puzzelen heel erg leuk vindt. Uh -huh. Frans naar het Nederlands, een groot verschil. Uh, wat is het belangrijkste verschil tussen de beide talen? Um, er zijn een aantal verschillen natuurlijk. Uh, qua qua vocabulaire is het misschien zo... dat uh, één Frans woord nogal veel betekenis heeft. Meer kwantitatief gezien met allerlei uitzonderingen dan het Nederlands. Qua register moet je altijd oppassen... dat je in het Nederlands niet te uh, erg zakt. En qua zinsconstructie... Um, ja, daar moet, daar moet van alles aan gebeuren, aan een, aan een Franse zin. Maar het fijne is, ik vind het net een goede afstand, Frans-Nederlands. Ja. Ik zou niet uit het Duits willen vertalen, want dat is veel, uh, veel te dichtbij. Dan heb je ook last van, het, uh, van, het, van, van de kennis van het... Ja. Van, dat je je laat beïnvloeden ja, ja. en dat je niet meer uh, scherp die kloof ziet. Ja. Ik een het is net... ook een ander ritme, hè? natuurlijk, het Nederlands en het Frans. Ja, ja, ja. zeker. Ik zou het, uh, ik zou het Frans uh, afwikkelend, analyserend willen noemen. En dan het Nederlands wat meer gebald, zoals dat heet. Wat meer omwikkelend. Kunt u dat met een met, met, uh, zin uh, illustreren? Ja, een zin... Het gebalde uh, Nederlands wil ik wel graag ja, horen. Ja, um, dat, dat in het Nederlands heel gemakkelijk uh, tussen bijvoorbeeld het hulpwerkwoord en het uh, voltoordeel nog van alles en nog wat uh, komt te staan. Ja. Ik heb gisteren aan mijn zwager, die toevallig uh, buiten was, <lacht> een boek gegeven. En dat kan niet in het Frans? nee. nee? nee. Dat kan niet in het J'ai Je donne dan een livre aan mon beau frère. Ja. U heeft een prachtige prijs gekregen. De penning, maar ook 35.000 euro. Weet u al wat u daarmee gaat doen? Nee, nee. Uh, ik zet het op de bank, want... Um, ja, is ik... is heel weinig rente, hè? dat weet u. Ja, maar ik ben. Maar het niet Als u het in Frankrijk uitzet, misschien ja. meer. Ja. <laughs> ik ga het niet beleggen, dat vind ik te riskant. Maar het is een soort rijkdom om te weten dat je niet... Uh, uh, meteen in nood zitten als, als de wasmachine kapot is. Dat is wel een fijn idee. Ja. Ik uh, feliciteer u nogmaals van harte met uh, het verkrijgen van de Martinez-Nijhoff-Vertaalprijs. Het ja. is een grote eer voor u. Ja, Dank dat, dat u er was. Ja. De taal in de zaterdagkrant in. Hun gewicht in taal waard, dat kun je toch wel zeggen over de zaterdagkranten. De mooiste verhalen worden voor het eind van de week bewaard, snoepwinkel. En het lekkerste wordt uitgeserveerd door onze redacteur uh, Lennart van Dijk. Lennart, laten we horen. Ja, de Telegraaf staat bekend om zijn opvallende koppen... die allitereren of dubbelzinnig zijn. En daar is vandaag zeker sprake van. Alleen op de voorpagina al kwam ik deze tegen... Tijd voor tegengas over de politiek correcte beeldenstorm Tussen aanhalingstekens weliswaar. Genieten op de gracht bij een foto van schaatsers op de Amsterdamse grachten. En vrees voor wapenrace naar aanleiding van de dreigende taal van Poetin over nieuwe kernwapens. En verderop las ik in de krant nog een, dodelijke polder, een dodelijk poldermodel over de Oostvaardersplassen. In Trouw, een artikel met als kop. Insecten smaken wel in het Engels. Insectenkoekjes en kweekvlees zijn een duurzame keus, maar ze roepen ook weerzin op. Maar als je iets in een vreemde taal hoort, roept dat minder negatieve gevoelens op dan wanneer je hetzelfde hoort in je moedertaal. Dat heeft wetenschappelijk onderzoek aangetoond. Bij het beoordelen van informatie in een vreemde taal laten mensen zich minder leiden door emotie. Met een stevige stormbreker van gitaren naar Lissabon... dat schrijft NRC over het liedje Outlaw in hem... Waar waarmee Welen naar het Eurovisie Songfestival gaat. Hele mooie taal in deze recensie. Bijvoorbeeld dit. Het is een goed gehumeurde country rocker uit het boekje... met veel energie en braniachtige, achtige korte, lekker in het oor liggende zinnetjes... die opjutten. Welen wil ermee opvallen, precies om die reden. En dat zal hij zeker doen tussen alle futloze powerballades... en onverhitte dance niemendalletjes. Yeah. <laughs> In de volkskantbijlage, Sir Edmund, een briefwisseling tussen de twee schrijvers waar het in de komende boekenweek volgende week om draait. Griet Op de Beek en Jan Telau. Lauw schrijft over de contacten die hij met andere schrijvers heeft gehad. De eerste keer dat hij Willem Frederik Hermans ontmoette, zei Hermans zo denigrerend mogelijk: "zo, hoe is het met uw boekjes? Wat geen aanleiding was om het contact te verdiepen", Al dus Jan Lauw. Op de Beek schrijft dat ze nu nooit meer op dezelfde manier over WF Hermans zal denken: toen ik net gedebuteerd was, zei een filmmaker me: als je in Hollywood een vriend wil, moet je een hond nemen. En dat geldt nu ook een beetje voor de literaire wereld in Nederland. Griet Optebeek wordt trouwens ook geïnterviewd in Trouw en het AD. Ook in het AD aandacht voor het Eerste Nationale Faalfestival van Nederland. In deze tijd waar elk succes gedeeld wordt op de sociale media en het likes regent, moet er meer aandacht voor falen komen, vindt initiatiefnemer Remco van der Drift, die zichzelf faalkundige noemt. In het stukje veel faaltaal, zoals faalkunde, teleurstellingen, mislukkingen, op je smoel gaan en fuck-ups. Dankjewel, je uh, Lennart van Dijk. We gaan uh, schaatsen, de WK schaatsen in, uh, in Changchung in China. De 500 meter is verreden bij de heren Walter Tempelman. Heb je al een uitslag? Zeker, die 500 meter zit er inderdaad net op. De eerste 500 meter bij de mannen. En de uitslag is dat Dinoor, de Olympisch kampioen... Howard Lorentzen, de snelste is op die 500 meter. Dat is geen verrassing. Hij heeft een baanrecord gereden. 34-89. Daarmee gaat Lorentzen aan de leiding. Nou was er een beetje de angst dat Lorentzen meteen bij die 500 meter... ...iedereen op grote achterstand zou gaan rijden. Dat is niet gebeurd. Want de drie Nederlanders die meedoen maken allemaal... ...zeker nog kans om een, goede om een goed klassement te rijden. Beginnen we even met Ronald Mulder. Die schaatsen een prima 500 meter 34,98. Um, staat momenteel vierde. Kai Verbij is de tweede Nederlander. Die staat op plek 7 met een tijd van 35,03. En die Kai Verbij is de regerend wereldkampioen Sprint. En dan is daar natuurlijk Kjeld Nuis. De man die gespecialiseerd is in de 1000 meter en in de 1500 meter. Die afstand, de 1500 meter wordt hij niet verreden. Die duizend wel. En dus was het zaak voor Kjeld Nuis om in een marge van 3 à 4 tiende te blijven van Lorenzen, En dat is hem gelukt. Hij staat momenteel op de twaalfde plek. Maar trek je daar voorlopig niet van aan. Zijn tijd is 35.21 op die 500 meter. En dus zit hij in die range. Zit hij in die marge die hij mag hebben. Omdat Nuis, olympisch kampioen, duizend meter natuurlijk een specialist is op die afstand die later vandaag wordt verreden. Daar kan kan die dus veel goed gaan maken en kan die richting het podium en misschien wel richting die Lorensen de Noor die dus bovenaan staat. Laten we de andere kant hebben ze er ook nog even bij pakken. Op de tweede plek Daichi Yamanaka de Japaner die ook onder de 35 seconden reed met de 34.92 en op plek 3... Drie... Dat is de Chinees Tikyu Gao. En dat is ook een man die uh, in vorm is. Want die pakt de brons op de 500 meter. Rijdt nu 34,94. Dat wat betreft de eerste afstand bij de mannen. De 500 meter op deze WK sprint in China. Zometeen volgt dus de 1000 meter. En dan morgen nog een keer deze twee afstanden. 500 meter en 1000 meter. En pas dan, na vier afstanden in totaal... dus weten we wie de wereldkampioen sprint is bij de mannen. Eerder hadden we al de vrouwen. Vraag... Gehad, de eerste 500 meter. En daar uh, is uh, goed nieuws te melden voor Jorien Termos. Althans, um, een derde plek op die 500 meter. Wel op ruime achterstand van de nummer 1, Nao Kodaira. En die Kodaira, dat is de beste van allemaal. Die blijft in vorm. Die blijft alles winnen. Doet ze voorlopig nu ook weer. Zij was de snelste op die 500 meter. Maar ook hier geldt bij de Nederlandse, met name bij Jorin Termos de 1000 meter. Dat is de specialistenafstand. En dus kan het nog aardig spelen. ...spannend worden, Alhoewel het bij die vrouwen. daar zit wel een gat tussen. Bij de mannen kan het een heel aardig toernooi worden. in China en Changchun. Ik dank je wel, Walter Tempelman. Zullen wij je gaan vertellen hoe ik met de taal Sta. Thomas Lieske, pseudoniem voor Ton van Drunen, neerlandicus, schrijver, dichter... heeft een indrukwekkend oeuvre op zijn naam staan. Daarmee won hij prijzen als de Geert-Jan Lubberhuizenprijs... de Libris Literatuurprijs en de VSB Poëzieprijs. Zijn nieuwe roman heet De Vrolijke Verrijzenis van Arago. Dag, Thomas Lieske, goedemorgen. goedemorgen. Uh, uh, voor uw neus liggen drie kussens... met erop de gezichten van Willem Elschot, Multatuli en Jan Wolkers. Welk kussen past het beste bij u? Multatuli? En waarom? Uh, vanwege de uh, structuur van zijn boeken, zijn stijl, zijn uh, combinatie van uh, realisme en fantasie. Tine en fancy. En uh, dat doet mij meer dan uh, de boeken van Wolkes en van Elschot. Ja. Luistert u even aandachtig hier naar. Namen als Baum, Taro, Rotatora Mixpix... Um Moza, Moza, Moma, Adam, Ajax, Daphne, Hermes, Noach, Empedocles, Akragas, Herakleitos, Ephesus, Laraine Jeanne, montcambrier, Kranach, Apollensdorf, Lilith, Diske, die van Didam en Zedam, en Clara de Heldere en Dronken Wie was dit? Um. Ik weet niet of het Lucibert zelf was, hij maar... Hij is het zelf. Ja, ja, ja, ja. oké. Okay. Met muziek van Erik Voermans. Ja. En die naam, Lieske, Precies. die komt hieruit. Die komt hieruit, uit dit gedicht. Ik heb het wel eens meer prijsgegeven. Ja. En uh, uh, ik heb het inderdaad gebruikt als eerbetoon aan Lucibert. Ja, en wat dacht u toen u uh, enkele weken geleden... hoorde over de biografie van Wim Haze en, uh, Hazeu... en over de brieven die hij heeft geschreven in de Tweede Wereldoorlog? Um, ja, ik vind dat toch minder schokkend dan veel anderen. Uh, ik vind uh, ten eerste de poëzie van uh, Lucebert en de schilderijen van Lucebert, daar uh, geheel los van staan. Uh, voor mijzelf. Mm -hmm. um, uh, dat hij als 18-jarige uh, zogenaamd fout heeft gemaakt, dat, dat uh, nou ja, dat begrijp ik niet alleen. Ik zou dat zelf misschien ook wel gedaan hebben, dat is heel moeilijk te bepalen. En uh, ik vergeef het hem van harte. En achteraf uh, moet ik ook zeggen dat er is heel veel kabaal over gemaakt. Ja. En er zijn natuurlijk zinsneden in die brieven die hij die, ja, die, die beter niet had kunnen zeggen. Maar aan de andere kant, als je nou bekijkt wat hij nou werkelijk gedaan heeft... ik weet het niet of dat nou zo ongelooflijk... Nee. Dus u heeft geen moment gedacht die naam Lieske die... Uh, nee, nee, uiteraard nee, niet. Nee, nee, absoluut niet. nee. Dat had, gekund, ja, dat had gekund. Ja, dat had gekund, maar ja, het is niet ja, zo. Ja. Um, um, is dat zo'n moment, als u zo'n verhaal hoort over, ja, over Loetje Bert in dit geval... dat er dan ook meteen een roman in uw hoofd gaat groeien? Of op wat voor momenten gebeurt dat bij u? Nee, dat er een uh, roman gaat groeien, dat is uh, een irritant proces... Irritant. Ja, een irritant proces, omdat je namelijk vooruit wil. Je wil iets over iets schrijven, maar het uh, onderwerp is er nog niet. En je weet niet wat, wat het onderwerp zou moeten zijn. En dat, dat, dat moet zich aandienen op een gegeven moment. Het is een soort voorgeborgde waar, waar, met geheime spelonken... Uh, zeer geheime spelonken, die ik zelf ook niet helemaal <laughs> ja. kan onderzoeken. Ja, dan uw boek, uw, uw boek, De Vrolijke Verrijzenis van Arago, vertellingen over Joyce, meisje van 15 jaar, dat een auto-ongeluk in het noorden van Italië, waarbij haar ouders omkomen en een vos wordt doodgereden, ternauwernood overleeft. In haar comatueuze situatie begint er een soort droom, uh, waarin een alter ego opdoemt met de naam Lize, die samen met de uit de dood verrezen vos Arago leeft in Laten we zeggen, 1920. Ja. Deze Liese komt in Leiden terecht. De stad waarin het huis van de natuurkundige Paul Ehrenfest uh, uh, staat. En natuurkundigen daar bijeenkomen zoals Niels Bohr en Albert Einstein. En uh, waarin natuurlijk ook over allerlei wetenschappelijke onderwerpen wordt gesproken. Dat is, laten we zeggen, meneer Lieske, de verhaalstreng van uw boek. Ja. Uh, uh, ik vind dat u dat fantastisch heeft samengevat. Ik oh, heb ja? alleen bezwaar tegen het woord droom. Zei het ik, ik droom. Ik zeg comatuosis. Uh, ja, comatu ook. Maar u ja. heeft één keer droom gebruikt. Ja. geeft niet. Maar... Nee, maar waarom is het geen droom dan? Want... Nee, nee, het is geen droom namelijk. Omdat zij in haar in haar zogenaamde coma, ja. of in haar locked-in-syndroom... Ja. een verhaal gaat verzinnen. Zij doet dus precies hetzelfde als wat ik heb gedaan. Zij is ook, de schrijver. ook een schrijver? Nou ja, is, nou ja, ze heeft het niet opgeschreven, maar zij heeft dat verhaal verzonnen. Ja. En ik heb dat verhaal ook verzonnen. Het is dus, een dus als soort... u schrijft, heeft u ook een soort locked-in-syndroom? Uh, dat vind ik iets te ver gaan. <laughs> Ja, maar ik, probeer maar, u te maar, maar ik kan me voorstellen dat anderen, ja. uh, mijn vrouw en, en, en mijn vrienden, uh, zeggen: van... Nou, er is uh, werkelijk geen contact met hem te maken, dus laat hem maar voorlopig gaan. Ja, even. want u schrijft bijvoorbeeld in Berlijn of ja, in Parijs, en ja, dit zeker. boek heeft u in ik trek Berlijn dus terug. Ja. Ja, dat klopt. Ja. Dat klopt. Ja. Joyce droomt... Uh, droomt mag ik niet zeggen. Nee. Uh, fantaseert Lisa. Precies. Het is de kracht van de fantasie... Ja. die in dit boek zo ongelooflijk belangrijk is ook. Ja, waarom? Want door die fantasie ja. die zij heeft... Ja. kan zij, die periode dat zij in coma ligt... in dat ziekenhuis... kan zij doormaken... en kan zij, kan zij doorleven in eigenlijk. Juist. En als je goed leest... Ja. dan merk je ook dat zij op die manier gelukkig is... Zij, zij maakt voor zichzelf een tweede bestaan... wat ons helaas niet gegund is, maar... Zij maakt voor zichzelf een tweede bestaan. waarin zij gelukkiger is dan in haar eerste bestaan. met Bent u gelukkiger? Die verschrikkelijke ouders. Bent u ook gelukkiger in uw boeken dan in het gewone bestaan dan? Als ik die Nee, nee dat, geloof, door... ik niet. Nee, dat nee? geloof ik niet. Nee. Het is geen vlucht of uh, iets nee, dergelijks. Nee, nee, nee, nee. nee. Lise, het, uh, het, het, het meisje dat bedacht is, leeft tussen wetenschappers. Ja. Eén van hen heet Willem de Sitter. Ja. Bekende wetenschapper in die tijd. Natuurkundige. In die tijd wel? Ja, die Zoals die tijd... wij Nederlanders iedereen vergeten die ook maar enigszins belangrijk is, is niemand meer op de hoogte van wie Willem de Sitter is. Nee. En dat is zeer ten onrechte. Ja. Zonder Willem de Sitter was Albert Einstein geen Albert Einstein geweest. Klinkt overdreven, maar u moet zich voorstellen... als ik het even uit mag leggen. Ja, het is 1919, de Eerste Wereldoorlog is voorbij. Engeland en Amerika willen absoluut geen Duitse bladen... geen Duitse teksten enzovoorts. Want die haat onderling is erg groot... Einstein heeft zijn relativiteitstheorie gemaakt in het Duits. Ze weten in Engeland en Amerika daar niets van. Wie kan die moeilijke theorieën vertalen in het Engels... en bovendien nog eens een keertje helder uitleggen? Dat was de één en dat was Willem de Citra. En die heeft dat gedaan in drie grote artikelen. En toen zeiden ze in Engeland... dat is een heel belangrijk artikel, we gaan dat onderzoeken. En toen kwam de kop... Einstein wint van Newton... Ja, dat was voor Engelsen zo'n enorm schok... dat hij op datzelfde moment wereldberoemd ja. was. Dat speelt allemaal een rol in uw verhaal. Ja, ja. Uh, maar die Willem de Sitter is ook een, een, een persoon... Een, een, een figuur in, in, in dit boek en in, ja. in dat leven van Liese. Ja. En hij laat zich uit over het belang van de taal. Zeker. En dat vinden wij natuurlijk in de taalstaat buitengewoon belangrijk. Mogen we even horen wat de heer de Sitter... die u nou zo prachtig omschreven heeft, vindt over onze Nederlandse taal? Ja, Het is tijdens een schaatstocht ja. samen met dat meisje Lies. Lize van een jaar of 1617 ja. en dan zegt hij het volgende: wie houdt er niet van zijn taal? Nederlands is ons cultureel verband. Het is een zeetaal en een kusttaal en een liefdestaal. Het is de taal van de plassen en de polder. Die mag je nooit laten verdringen door hakkelend Duits of door een soort Engels. Veel docenten spreken Engels met grint tussen de tandwielen. Nederlands is de taal van mijn vader, mijn moeder, mijn hele familie... mijn vriend Johan Huizinga, van Lorens. Huigens. Ik vind dat je zo'n groot goed in ere moet houden en niet moet verkwanselen. Je dient je taal correct te bewaren, zeker op universiteiten. Ik vind het meer een onderwerp van nu dan van... Uh... 1919, 19, euh, meneer Lieske, heeft u... Dan is dat een stiekem ingegooid. Ja, dat denk ik. <laughs> <laughs> ik vond het heel grappig om te lezen. Uh, en het is, denk ik, zoals u erin staat in deze discussie. Ja. ja. Uh, over die schaatstocht, want dat willen we tot slot graag nog even horen. Hoe u kunt schrijven. Uh, en dat, is, en dat is natuurlijk de kracht van uw taal met uh, die Willem de Sitter, die, die schaatst met Lize in de buurt van Leiden. Het boek is ook een ode aan Leiden, aan het huis van Erenvest. En mag ik horen uh, hoe die schaatstocht uh, klinkt ja, in uw boek? Ik, ik, ik lees een fragment voor. U, uit die schaatstocht. Ja, ja. Lize knikte, heerlijk, inderdaad. Ze vroeg zich alleen af of ze die slanke man die zo gemakkelijk schaatste en tegelijk onderhoudend praatte zou kunnen bijhouden. De tintelende wit bereipte omgeving vond ze verblindend mooi. Dit was een hond dat ze nog niet gezien had. Zelfs de kettingfabriek die ze passeerde had zich aan de arctische stilte aangepast en lag er bewegingloos en zonder de gebruikelijke bliksemherrie bij. Donar sliep. En op alle metalen rommel was witte suiker gestrooid... waardoor het hele fabrieksterrein een verzameling... abstracte bruidstaarten leek... met spookachtig hoge ereboogconstructies... die op hun beurt met witte randen waren omkranst. Toen ze de douche opdraaiden, zag ze de molens staan. Donkere gestalten, met de rokken wijd en de armen omhoog... alleen te bereiken over een smalle bevroren sloot of langs een pad dat onvindbaar onder de witte krakende sneeuw lag. Molens die over het land uitkeken... en God verzochten medelijden te hebben met de bewoners... en dit land te sparen voor ramp en tegenspoed. Meneer Lieske, hoe het met Lise afloopt, met Joyce... die wonderlijke vervlechting van twee tijden... wat dat alles met de relativiteitstheorie van Einstein te maken heeft... dat moeten de, luisteraar, de, luisters, de luisteraars en de lezers van uw boek zelf ontdekken. Uh, ja, de vrolijke verrijzenis van Arago. En u kijkt er ook vrolijk bij. Natuurlijk, ik heb alle reden om vrolijk te kijken. U ben blij dat dit boek er is. Ja, heel erg. Ja. Ik, ik hecht uh, na afloop veel aan boeken. En dit is waarschijnlijk nog emotioneler... en meer betrokken bij mezelf dan andere boeken. En uh, ik vind dit uh, zelf... de combinatie van dit vreemde opstaan uit de dood... En, en die liefde tussen een vos en een meisje aan de ene kant... en aan de andere kant de hele natuurkunde die erin zit... en die mensen die ik zo graag in het zonnetje zou willen zetten... Ja. Heeft dat vind gedaan. ik heerlijk. Ja, Fijn dat het er was. Als je Waar dat de witte tempels zijn in Rome, waar dat de Palatijn en andere van Schellen. Maar je hebt niet lang geluisterd, je bent in juist. Ah, van het album Verloren en Gevonden van José Koning. Daarop zingt ze teksten van Lennart Nijgt, de man met wie ze getrouwd is geweest. Dit Sonnet 2 is een van de gevonden teksten. zingt ze samen met Herman van Veen. Herman van Veen schreef de muziek. Mevrouw Akkerman, goede, ja, goede, goedemorgen. U heeft een vergeetwoord onder uw hoede genomen. Welk vergeetwoord? Nou, een vreselijk woord. Vond ik tenminste vroeger. Ja? Uh, het woord pips. Aha, en dan bedoelt u niet de piepjes van de radio, maar dan bedoelt u. Nee, want, nee, want dat is tegenwoordig. Je... Maar ja? vroeger was het echt, uh, dan zeiden ze als je, als je binnenkwam s morgens als kind, wat zie jij weer pips? Juist. verschrikkelijk woord. Verschrikkelijk woord. Maar u wilt nu toch weer uh, doen herleven. Ja hoor, de ouderwetse woorden zijn leuk als ze weer gebruikt worden. Ja. En misschien voelen kinderen dat nu anders dan ja. Nou goed, hartelijk dank. Uh, pas er goed op. Vergeetwoorden worden voorgelegd aan het Beschermvrouwen van het gezelschap van geadopteerde vergeetwoorden, Elke Noordervliet. Ons adres is staanstaatcaro de zoektocht naar de beste leraar Nederlands van Nederland en België 2018. We beginnen weer op zoek naar de beste leraar... samen met onze taalgesteunde onderwijsorganisaties in Nederland en België. Kandidaten staan te trappelen om zich te presenteren... dat alles om de betekenis van hun vakken onder de aandacht te brengen... en ja, ook de jury is ontwaakt uit de Olympische winterslaap. Dacht Trudy Koenen. Trudy Koene. Trudy Koene. Lerares Nederlands van het Montessori College Oost in Amsterdam. Oh, die hangt nog niet. Peter Arno Koppen, hoogleraar vakdidactiek van het Nederlands... aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Goedemorgen. Ja, ik ben wakker. Ach, gelukkig. Wat hoop je kunnen te gebruiken voor je eigen colleges, uh, Peter Arno? Uh, nou, het is altijd weer een feest om uh, die leraren aan het werk te horen. Ja. En uh, ja, daar hoop ik dus weer veel uh, inspiratie uit te halen. Oké. Okay. Frans uh, Daams, emeritus hoogleraar. De, uh, Trudy Koenen, je bent er wel. Ja hoor. Ja, goedemorgen. Uh, goedemorgen. Uh, goedemorgen. Kijk je er naar uit? Ja, natuurlijk. Weer ja. een nieuwe ronde en ik verheug me op al die talenten. Ja, die je weer, waar je weer kennis mee gaat maken. Jij luistert ja. de hele uitzending mee. Uh, de andere ja. juryleden die spreken we de komende weken. En eens even kijken of we Frans Daams al uh, kunnen bereiken. Emeritus, hoogleraar vakdidactiek van het Nederlands. Uh, Frans, goede, goede, goede goedemorgen. Goed. Goedemorgen, Goedemorgen. Goedemorgen, Thomas. Uh, ja, Thomas de Bruin. Hè, ja. uh, Belgische winnares uh, Tamara Stojakovic vorig jaar. Heeft ze veel publiciteit gekregen in België, uh, Frans? Ja, veel meer dan ik verwacht had. Uh, dus eigenlijk was het een heel goede zaak. En voor haar, en voor het vak. Goed zo. Ook jij gaat de komende weken weer luisteren. Ik uh, zal je regelmatig spreken. Dank dat je aan de telefoon was. Uh, de eerste kandidaat hier is inderdaad Thomas de Bruin... van het Pax Christi College in Druten. Leraar Nederlands in de bovenbouw. Totaal 150 leerlingen, uh, Thomas. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, drie eindexamenklassen, 35 eh. jaar, klopt... Sorry? Sorry, ik ben dat jaar, uh, ja, drie eindelijkzaamklassen, de cijfers ja, kloppen, allemaal. Ja, tien jaar ervaring. Ja. In de afgelopen periode gaf je ook college op, Rad, op de Radboud Universiteit... Ja. om de verbinding te leggen tussen het voortgezet onderwijs... en het wetenschappelijk onderwijs. Ja. Um, uh, en je bent voorgedragen door je moeder ja, en door je vader. Maar vooral lief. door je moeder. En je moeder is hier. Dag, mevrouw De Bruin, goedemorgen. goedemorgen. Uh, u staat zelf ook voor de klas, geloof ja. ik. Ja. ik zit in het pas, u mag iets ik dichter bij de, de microfoon zitten. Dat okay. is wel, u bent er toch niet bang voor, Nee, okay, helemaal oh, okay. niet. Uh, uh, waarom? Waarom uh, vindt u uh, Thomas een goede leraar? Nou, um, wij volgen onze kinderen, dus. Uh dat vinden wij heel belangrijk. En uh, nou, ik zie hoe hij met zijn werk omgaat. En dat is uh, ja, heel inspirerend uh, voor leerlingen. En met heel veel passie. En nou, ja, Ik vond gewoon dat hij daarvoor voorgedragen moest worden. Nou, dat is bij deze gebeurd. Okay. Uh, Thomas, uh, het eindexamen bestaat van 50% uit uh, tekstverklaren. Nog steeds. Uh, ja, oh. nog steeds. En 50% mogen de leraren dan zelf uh, zo'n beetje invullen. Uh, jij bent boekendokter. Wat, wat, wat, wat betekent dat? Ik ben boekendokter uh, zonder een praktijk aan huis of iets dergelijks. Uh, maar um, wat wij op mijn middelbare school de laatste jaren uh, echt hebben ingezet, is uh, leesbevordering. Er is natuurlijk heel veel te doen geweest de laatste maanden. Nou, iets langer, een halfjaartje geleden is het een enorme polemiek losgebarsten kranten. Ook misschien op de radio over de verplichte leeslijst. En dat ja. zou pervers zijn en noem maar op. Ik vind die hele discussie totaal niet relevant. Um, wat ik relevant vind, is dat leerlingen uh, romans lezen in het Nederlandstalige taalgebied. Vlaams, Nederlands. En... Um, dat kan misschien wel met verplichte leeslijsten. Alleen het gaat denk ik om de persoon die die boeken aanprijst. En, en dat is de leraar. En, en hoe en doe dat je doe dat ik. dan? dan komt er, stel, ik kom bij jou. Bij jouw jou leerling. En, ja. en hoe doe je dat dan? Hoe begin je dan? Nou, Je moet uh, allereerst denk ik echt in gesprek gaan uh, met uh, de leerling. En dat kost veel tijd. Laten we vooropstellen. Ik offer dus ook uren op... Ten koste van bijvoorbeeld leesvaardigheid. Of ten koste ja. van en ja. spelling. Ja. Ja. Ik moet met die leerling in gesprek. En dan pak ik vaak twee leerlingen tegelijk. Dat is iets rendabeler. Uh, en dan ga je gewoon vragen. Van, nou, uh, heb je überhaupt al uh, wat leeservaring? Ben je ervaren? En uh, ja, de helft zal daar de antwoord helaas nee op antwoorden. En dan moet je dus gaan kijken. van: Wat ligt in je interessegebied? En welke boeken kan ik naar voren schuiven? Met, uh, uh, met enthousiasme brengen natuurlijk. Vertellen wat kort over gaat. En dan echt uh, uh, duidelijk maken. Dat dat boek bij die leerling past. Um, dus je hebt dus een soort interesse. Ja, zo, ja, dat vind ik een mooi, uh, de, de, de, mooi woord, ja, een Dat is ja. woord maar vooruit. Ja. Een intakegesprek. En dan uh, bepaal je, nou, dan zou die met dit boek wel eens... Ja. Uh, of, ja. of zij met ja. dit boek wel eens kunnen zo beginnen. Zo doe ik het letterlijk. En dan heb ik één uh, uh, stelregel. Uh, als het naar 40 pagina's echt niet bevalt... dan heb ik misgegokt, dat kan een keer. Dan moeten ze echt bij me terugkomen. Maar over het algemeen uh, heb ik uh, hoog rendement. Dat gaat ja. goed. Ja, dat gaat goed. Dus je krijgt ze aan het lezen. Ik krijg ze aan het lezen. Ja. Ja. Uh, natuurlijk, ik heb altijd ook een, uh, gevraagd van... Nou, Mocht je me voor de gek houden, wil je dat alsjeblieft pas na het eindexamen vertellen. Want dan voel ik me nog een klein beetje belangrijk. Ja. Uh, maar dat valt enorm mee. Er komen weinig leerlingen naar me toe die, die toch uh, het lezen kunnen uh, zeg maar, verbloemen. Ja. Die, die niet ja. lezen. Maar wat, wat de truc is. Leuk dat ik je één boek uh, voor, uh, onder de neus schuif. Maar het gaat erom dat je het bijhoudt. Dus na dat boek zal ik opnieuw met ze in gesprek moeten. Dan zei ik van, oh, je hebt nu dit gelezen. Blijven lezen. Blijven lezen. Ja. We gaan nu niet hetzelfde boek lezen. Of niet hetzelfde, wel misschien hetzelfde genre... maar we gaan ook wel een niveautje omhoog nu. En nu denk ik dat dit boek bij jou past. En um, je probeert ook elkaar heel erg veel... Um, Leesadviezen te geven. Dus als we bijvoorbeeld in groepsgesprekken daarmee bezig zijn... dan laat ik ook echt een boek aanraden van de ene aan de andere leerling. Van nou, je zei dat je dit leuk vond, dan moet je dit lezen. Thomas, dan is mijn werk eigenlijk ja, al uh, ja. gedaan. D dit uh, jaar hebben we leerlingen die jij lesgeeft... een uh, filmpje gev uh, gevraagd om, of ze een filmpje wilden ja. maken. Hoe, hoe ze over jou denken, dat filmpje is te vinden. Op onze site, nporadio1.nl. Dat is een heel leuk filmpje, slash de taalstaat. We laten uh, twee kleine fragmenten horen. En je voelt je gewoon echt een beetje als een vriend of uh, ja, als een nee. medeleerling. Hij maakt het heel persoonlijk. Ja. Ja, ja, je en je heel... ziet ook wel echt dat hij van zijn vak houdt. Ja. En, ja, en dat brengt hij ook echt de... heel duidelijk over. Ja, hij ja. Ja. Ja, houdt heel veel van je vak. Zeker. Ja, ja. En dan hebben we nog een tweede. Nou, Nederlands zelf is natuurlijk wel een vrij de mensen. <laughs> maar hij brengt alles op zo'n enthousiaste manier. En de lessen zijn heel gevarieerd. Je bent een vriend... Hoorde ik? Ja, ik, vind je ik heb dat heel lang, gaan? heel lang nagedacht of ik dat misschien uit het filmpje zou moeten ja. halen. En ja. Ik vind dat, ik vind dat de opmerking die daarna komt, vind ik veel belangrijker, namelijk dat het persoonlijk is. En ook hoe ik met literatuuradviezen omga, dat is dat denk ik dat ja. persoonlijke. Dat, dat, dat, dat vriend, dat vind ik heel lief dat deze uh, jonge dame dat zegt. Maar dat is niet mijn insteek. Nee, ik blijf het, wel Zo voelt het dus wel voor een leerling, en ik, dat is niet onbelangrijk. Nee, zeker. Rudy Koenen, jij luistert mee. Hoe belangrijk is dat? De relatie tussen de leraar en, en uh, de leerling als je een goede relatie hebt met je leerlingen... dat je veel meer kan bereiken. En daar gaat het toch om in het onderwijs. En ik had nog een vraag. Lees die ook wel eens... Thomas, lees je wel eens voor? Uh, heerlijk. We hebben een aantal modules geschreven... om verhaalanalyse en uh, smaakontwikkeling... Uh, in de lagere klasse aan de man te brengen. En daar zit de uh -huh. kort, dat doen we aan de hand van korte verhalen. Wat wij een prachtige manier vinden... om ja, toch wel de leesinstappers mee te krijgen. En um, hoewel het niet per se moet... Um lees ik ze bijna allemaal voor, om de hele simpele reden dat ik dat leuk vind. Ja. Dus ja. ja. En dan is er nog iets opmerkelijks, Thomas, wat jij doet. Je hebt een, een Facebookpagina ja. uh, met actuele teksten. Ja. Je laat de teksten, uh, uh, je kiest teksten in de, ja, laat ik zeggen, belevingswereld van de, dat van de, van de leerling. Dat probeer ik. Ik ben natuurlijk uh, uh, ruim 15 jaar ouder dan de gemiddelde leerling waar ik les aan geef, maar ik probeer wel een klein beetje mee te denken waar zij mee bezig zijn. Ja. En ik moet eerlijk bekennen dat ik soms ook gewoon mijn eigen interessegebied erin stop. Zodat ze top-down gewoon dingen lezen die ik belangrijk vind. Maar actuele artikelen. Ja. Wat is een, een actueel artikel wat je onlangs erop hebt gezet? Nou toevallig het laatst geposte artikel, lange artikel. Het is trouwens mooi. Bij bijvoorbeeld correspondent.nl, ja. waar ik op geabonneerd ben, dan mag je als lid, mag jij delen. Dus het, er is een vrij groot probleem. Um, de Volkskrant kent bijvoorbeeld heel veel plusartikelen. En ja. als ik die deel, kan mijn leerling hem niet zien. Want zij zijn zelf, zelf geen abonnee. Dus ik moet heel erg uitzoeken waar ja. ik de... Nou, maar dat steeds... zijn praktische problemen. Ja. Maar wat is nou een... Nou, Ik heb uh, toevallig een, een, een groot artikel um, gedeeld. Uh, waarin uh, Rutger Brechman uitlegt uh, ja. dat uh, uh, soldaten in de oorlog... Uh, dat die eigenlijk totaal geen zin hebben om te schieten. En daar heeft hij heel lang onderzoek naar gedaan. En een mooi artikel over geschreven. Een long read. Die denk ik 15 ja. minuten lezen. En ik heb dat gepost. Denk ik 2, 3 dagen geleden. En dan zie je dus gewoon. In die 48 uur die dan daarna volgen. Dat zo'n. Ik meen dat ik het vanochtend gecheckt heb. 38 leerlingen dat artikel al hebben gelezen. En daar ben ik blij van. Ze hebben dus de moeite genomen. Om een interessant artikel achtergrondartikel En jij over. gaat daar vragen over stellen en daar moeten ze samenvattingen van maken. Dat kan, en daar dat, ga je gewoon mee kan, aan het werk. Alleen, dat is niet mijn eerste intentie geweest, want dan maak ik het ineens weer een moetje. En dat wil ik helemaal niet. Nee, nee. Het kan. En waar, waar kunnen ze die artikelen vinden? Uh, de site heet Leesvoer Zakelijke Teksten. Dat is ja. een openbare Facebookpagina. Uh, die eigenlijk alleen nog bekend was onder een kleine schare leerlingen en collega's en ex-leerlingen. En inmiddels nu dus op Radio 1. Ja, dus uh, dus uh, wereldberoemd wereldberoemd, wereldberoemd uh, in uh, Nederland. Thomas de ja. Bruin, je was onze eerste kandidaat... in onze zoektocht naar de beste leraar Nederlands van Nederland en België. Uh, uh, mochten er nog kandidaten zijn, wilt u nog iemand voordragen? kairo ncrvnl Mevrouw de Bruin, fijn dat u er was. Hij heeft het goed gedaan, hè, uw Ik zoon. vind het helemaal prima. Thomas de Bruin, dank voor je komst. Dankjewel. je well, kijk ze daar, kijk die jeugd. Die niks hebben de game geluk. Uit elkaar, maar toch terug En dit is leuk hey, uh. hey, hallo, wat leuk dat ik er ben Lukt voor jou als hartstikke fan Wat zit mijn haar goed, wat is mijn huid gaaf Wat matcht mijn outfit het patroon van mijn uitgaven? Vroeger weet je stoer, nu ben je huisvader mm, Oké, okay, maar dat is juist waar En je bent nog steeds dol op alles wat we uitkramen Sinds het jaar dat we uitkwamen, leuk hè we zijn er nog steeds, verkopen zalen uit, in designer op stage. Ballen in je mond als Ferrero Rocher, catch you my ride, niet die kop scheet. Ik wil je in je outfit als op je born day. en ik wil mijn money long in de short stay. Run die yellow bigger road met dat doorjee, en hier hoef je niet te komen voor het doorsnepen. Niet zien voorsteken. Hallen in de lucht je blijft, hey dat kan best wel leuk zijn, weet je wie samen leuk zijn. Was hey, oh, hey, je best like, like, maar hey, Helemaal trots op die apenrots Wie heb het meest geneukt en wie heb het meest gekotst? Wie rookt de stoelen? Dus wie heeft de grootste klok En wie heb de allerdikste bak gekocht of geliefd Bitch, please, please, what? Zelfvertrouwen, alsjeblieft. De do's op je snoot in je hele life. Just to cover up the onzekerheid. Meekomen met de groep zo belangrijk. Je bent zo uniek, net als zij. Lekker warm met de rest van de schapen. Je zal maar vast heel erg lekker smaken. En anders doe ik wel net als sof, net als jullie. Het staat niet tof in dit koninkrijk, lijkt iedereen het land. Dus ik knijp een oogje toe, just a to blending. De Jeugd van Tegenwoordig schrijft leuk anders dan uh, het eigenlijk hoort. Uh, L-U-E-K. Uh, in plaats van L-E-U-K. Uh, het staat op uh, hun uh, nieuwe cd. Uh, uh, jongste Single heet zo. Album heet ook zo. In uh, april gaan ze toeren. Inwoner van de Digitaalstaat is vandaag Roel Maaldrink... televisie- en filmpjesmaker, media-jurist. Voor AD.nl maakt hij de reportageserie Roel in de Regio... en met zijn YouTube-kanaal... Voxpop gaat hier regelmatig viral. Heb je daar een goed Nederlands woord voor, Roel ja, vi rond. Goedemorgen. Viraal. Goedemorgen, ja, viraal. Maar dat is geloof ik een beetje ironisch uh, gebruik. Ja, maar, ja. ja. ja. ja. Hoe uh, lang woon je al in de uh, digitaalstaat? Ja, ik zat het eens even op te zoeken sinds 2007. Toen heb ik een, een YouTube kanaal aangemaakt. En toen zat ik nog op de middelbare school. En Toen hebben we met vrienden, met, met klasgenoten geld bij elkaar gelegd. En een, een camera gekocht, een camcorder toen. En toen hebben we filmpjes gemaakt voor, voor YouTube. Ja. ja, dus al de hele tijd. Best eigenlijk. wel lang ja. ja, ja, eigenlijk. Ja, voor ja. hives en voor, ja, voor, voor alles. Eigenlijk. Ja, tegenwoordig is het geloof ik de droom van kinderen om YouTube ster te worden. Ja, grappig is dat, hè? Hoe dat vroeger heel veel mensen televisie, of presentator of televisiemaker waren worden. En dat is nu helemaal online. Dat is nu echt, echt YouTuber. Ja, ja. Ja. En en YouTube, daar ben jij zelf ook het liefst? Of? Uh, ja, ook. Ja, ik zie het eigenlijk overal wel, wel graag. Volgens mij maakt het platform niet zozeer uit. Het gaat nee? er meer om wat er op staat. Ik bedoel, ik kijk ook veel televisieprogramma's die dan op YouTube komen. Dus of, het, of je dan op televisie kijkt of op YouTube maakt of, of uit, Twitter, natuurlijk. maakt daar niet uit. Als, nee. Het gaat om, om wat, er, wat er gedaan wordt. Als het maar leuk is of interessant ja. of spannend. Uh, je hebt uh, in je filmpjes de Vox Pop tot kunst uh, verheven. Met een camera de straat op gaan om mensen te interviewen over zaken die hen bezighouden. Dag mevrouw. Hallo, het onderwerp waar vandaag iedereen het natuurlijk over heeft. De sneeuw? Nee, wat vindt u van de afschaffing van de dividendbelasting? <laughs> Daar vind ik op dit moment even helemaal niks van. Ik uh, probeer echt op uh, te blijven. Ik heb geen idee. Ja. Wat zijn jullie dan maar bezig? Nou, met de sneeuw. We hebben net geluncht, dus... Maar uh... <laughs> dat was mij nog niet eens opgevallen. Nou ja, bij deze ja, sneeuwt ook echt... Ja, uh, misschien goed hier even bij te zeggen dat we je dik ingepakt in de sneeuw zien uh, uh, als je de mensen interviewt. Wat is een beetje vervreemdende vragen? Ja, ik vind dat dan heel grappig. Want het is natuurlijk dan lichter dat die ganse pak sneeuw. En dan gaan, gaan alle uh, media die gaan dan de straat op om daar een soort sneeuw over te maken. Iedereen is daarmee bezig. Ja. En dan vond ik het heel grappig om juist ja, expres te doen alsof ik dat niet doorheb. Of om daar ook een soort, ja, het is ook een soort toneelstukje op. Maar namen gewoon kijken wat er wat wat levert levert ontstaat. Da, wat, wat levert dat dan op? Want het is een, een, andere, een andere houding. Wat levert dat op voor jou? Nou, hier vind ik het vooral heel, heel grappig. Ik vind dat die vrouw dan zegt dat je al weet het onderwerp iedereen over heeft, dat je nou weet iemand gaat zeggen sneeuw en dan heel verbaasd spelen van hè, sneeuw, nee, afschaffing van de dividendbelasting. Ja, dat vind ik dat is een soort ja, dat vindt dat gewoon heel komisch, dus ja. absurdistisch. En ja. Zo. Ja. Ja. Zijn jouw filmpjes een parodie op Foxpop? Nou, het is, het is een soort, soms doe ik het wel serieus, soms wil ik het wel serieus een serieus punt maken, maar ik vind het heel leuk om daarmee te spelen. Dus, dus hè, dat vorm van Foxpop van die straatinterviews, dat moet je volgens mij ook niet te serieus nemen. Um, dus ik vind het soms ook wel leuk... om daar juist een soort laag ironie onder te doen... dat je als kijker niet weet... Hey, meent je dit punt nou serieus? Of neemt hij het nou op de hak? Of wat bedoelt hij hier nou mee? Uh, ja, dat had voor mij altijd wel spannend. Voor je Foxpop kanaal op YouTube... ondervraag je niet alleen mensen. Je uh, uh, uh, uh, stelt niet alleen vragen. Je bracht ze deze week ook iets aan de man. Zit u de Foxpop coin koers te checken? De wat? De Foxpop coin koers Wat is dat? Heb je koorts? Coorts. <laughs> Crypto-coorts. crypto, -korts. crypto -korts. Dus weer een nieuwe coin. Of een nieuwe cryptocurrency. En het voordeel is, het is geen crypto en het is ook geen currency. Hmm. Dus dat je fiscaal gezien zit je altijd goed. Ja, ja. Ook investeren in de Foxpopcoin. Plaats dan een berichtje op mijn Twitter of Instagram met hashtag Foxpopcoin. En dan zal het algoritme van de blockchain door middel van de cloud <laughs> de winnaars selecteren. Of zoiets. Ja, of zoiets. Ja, of zoiets. Ja, maakt het eigenlijk helemaal niet uit. Je steekt er de, de, de draak mee, hè? Ja, Met dit is ook een, een soort... een ontzettende hype. Ja, en waar iedereen maar allemaal termen erin gooit... terwijl mensen eigenlijk helemaal geen flauwe hebben waar het over gaat. Nee. En dat je het dan totaal over de top trekt. Ja, ja. ja heel grappig. Mijn moeder moet van de verzekering naar het gemeentehuis... voor een bewijs van in leven zijn. Ik hoop maar dat ze dat krijgt, twitterde je deze week. Wat is dat, een bewijs van in leven zijn? Ja, dat ken ik ook niet. Ja, mijn, broer kreeg, of mijn, mijn moeder kreeg opeens een brief op de mat... waarbij ze inderdaad moest aantonen dat ze in leven was... dat ze langs het gemeentehuis moest. moest ze met, of een TGT moest aanvragen, maar dat had ze ook niet. Ja, ik geloof dat ze dat moest hebben, anders kregen ze iets, iets niet van de verzekering. Ik heb nooit van gehoord. Uh, nee, ik ook niet. Ik vind het ook een behoorlijk vreemd, uh, vreemd concept. Ja, ja. Eh... Uh... En, en, en, en, en hoe komt ze heeft, ze... heeft ze het nu? Nee, want ze heeft geen DigiD. Dus Ze had geloof ik vier weken om het op te sturen. Ik weet niet wat er anders gebeurt, maar ik hoop niet dat ze daar dan als overleden registreren. Nee, dus je moeder is er even niet. Mijn moeder is officieel is ze nu een beetje in het vage vuur, zeg maar. Tussen ja. leef en dood in, helaas. Voor de site van het AD maak je ook filmpjes onder de titel Roel in de Regio. Het zijn ontmoetingen met toevallige bijgangers. Deze week trof je een Hengelo, een meisje dat na lange tijd een vriend weer zag. Of is het meer... Dan een vriend. Het is meer gewoon een hele sterke vriendschap, zeg maar. Dat is... Vriendschap met gevoelens? Ja, ja, dat zeg maar. Het ja, is gewoon net iets meer dan gewoon een normale vriendschap, zeg maar. Ja, euh, meer dan een vriendschap, gewoon, hè? Ja, is dit. ja, ja. dat is wel bijzonder. Ik kwam, ik kwam een meisje tegen die stond net op een vriend te wachten die hij eigenlijk nog eigenlijk niet had gezien en nu was ze weer vrijgezel. Ja. Ik was eigenlijk getuige van een soort. Ja, opbloeiende liefde of niet. Maar dat, dat, dat, dat grijze spectrum tussen vriendschap en liefde. In, ja, dat is wel bijzonder. Om dat en te en mogen dat zien. leg je dan toch bloot, Roel Maldring. Dank dat je hier was. Um, inwoner van de Digitaalstaat mogen we je een keer terug ontvangen. Leuk. Ja, lijkt me erg leuk. Tot zover het eerste uur van de Taalstaat. We zijn zo meteen graag bij u terug. NPO Radio 1. Luisteraars, dokter Kelder en Co is weer terug in de eten. Tussen 1 en 2 beschouwt de lokale politiek met maar liefst twee ongeleerden. Is de gemeenteraad een slangenkuil voor intriges en intimidatie? En hoe zit het met de burgemeesters? Die niet meer de dikke deuren van mijn leer zijn... maar nog steeds niet door u en mij worden gekozen. Dokter Kelder en Co. Luisteren dus, als het land u lief is, naar dokter Kelder en Co. Zo meteen van 1 tot 2. Op NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten.